11 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders. Is er nog toekomst voor Syrië? Dat zo in de gids.fm. Nu het NRC-journaal met Jan van de Putten. In de eerste helft van dit jaar is het aantal mensen met een bijstandsuitkering met ruim 21.000 toegenomen, tot 400.000. De groei van het aantal bijstandontvangers is groter dan in heel 2012. CBS zegt dat de sterke groei in het beeld past van een verslechterende arbeidsmarkt. Zo stijgt ook het aantal WW-uitkeringen en neemt de hoeveelheid banen af. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er ook weer meer jongeren bijgekomen die bijstand ontvangen. Nederlandse vrachtwagen en buschauffeurs krijgen in het buitenland boetes voor zaken die hier door de vingers worden gezien. Zelfs kleine overtredingen van de rusttijden worden zwaar bestraft, zegt directeur Sierad van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Maar als je toch praat over vijf ja, minuten of tien minuten te lang rijden, wat ook verder buiten je eigen schuld is, hè, nogmaals de files en, en het zoeken naar parkeerplaatsen, ja, dan is het natuurlijk wrang dat je daardoor torenhoge boetes kan krijgen. Vooral in Spanje kunnen de boetes oplopen tot duizenden euro's. In enkele landen kijkt de politie via de tachograaf welke overtredingen de chauffeur de afgelopen 28 dagen heeft begaan. Volgens Transport en Logistiek Nederland zijn Nederlandse chauffeurs vaak de klos, omdat de politie weet dat ze in eigen land vaak niet bekeurd zijn en omdat bij de Nederlanders geld te halen is. Verf- en chemieproducent Axonobel verplaatst in de komende drie jaar... de productie van chemicaliën van Deventer naar bestaande fabrieken... in Europa, Noord-Amerika en China. Daardoor zullen 215 medewerkers hun baan verliezen... zo maakt het bedrijf vanochtend bekend. De productiefaciliteit op het terrein in Deventer... is een van de elf fabrieken voor organische peroxiden... van Axonobel in de wereld. Die worden door klanten van Axonobel onder meer gebruikt... in de auto-industrie en in de rubber- en verpakkingsindustrie. Australische militairen in Afghanistan hebben de handen afgehakt van zeker één gedode Taliban-strijder, meldt Australische Omroep ABC. Ze namen de handen mee naar de basis in Tarin mogelijk om vingerafdrukken te nemen. De Australische premier Rudd heeft er alle vertrouwen in in het onderzoek dat het Australische leger doet naar het mogelijke wangedrag. Any have their conduct, I have full in the Chief of to such Tijdens hun training is de militairen volgens ABC verteld dat het niet uitmaakt hoe vingerafdrukken worden gemaakt. Het afhakken van handen zou acceptabel zijn. Het leger wil daarop nog niet reageren. Bij het WK Roeien heeft de Nederlandse vrouwen dubbel vier goud veroverd in de lichte klasse. In Zuid-Korea wonnen de Nederlandse vrouwen het niet-Olympisch nummer met overmacht. Hadden bijna vijf seconden voorsprong op de Amerikaanse vrouwen. Italië werd derde. Dan nog het weer, eerst veel zon, maar van het westen uit bewolking... en kans op een bui, vooral in het noorden. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt en buien, later zon, dan 19 tot 22 graden. John Bakker meldt zich, Er zullen er wel file staan, denk ik. Ja, inderdaad. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... bij knooppunt De Hocht, een file van 3 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Velze, 5 kilometer. Er ligt een lading gipsplaat op de weg, er zijn twee rijstroken dicht... Richting richting Amsterdam kan te omrijden via Zaandam. Door de file loopt het ook vast op de A22... vanuit Beverwijk naar Velzen, bij knooppunt Velzen, 2 kilometer. En dan nog de N9, vanaf Den Helder naar Alkmaar... bij de Alfred Egmond, 4 kilometer. AZ is bezig aan het restant van de wedstrijd tegen het Griekse Atomitos... want die werd gisteren gestaakt na een brand op de VIP-tribune. Zometeen meer daarover in de gids.fm.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 De Gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Laat ik de blik vandaag toch maar eens naar de toekomst richten. Want de zomer loopt af, augustus is zo dus wat voorbij... en eigenlijk heeft terugblikken geen enkele zin meer. Hoe ziet het Syrië vanmorgen eruit? Verwoest door de burgeroorlog, gewond door een aanval op met chemische wapens... en aangeslagen door een westerse militaire tegenstoot. Valt zo'n land nog op te bouwen? Vraag aan onze schaduwminister van Buitenlandse Zaken... en oud topdiplomaat in crisisgebieden Pieter Veit. Europees voetbal dan? Uh, dan wil ik helemaal niet naar het verleden kijken. AZ gaat waarschijnlijk wel door in de Europa League. De club speelt nu de wedstrijd uit tegen Artromitos. PSV zit ook in de Europa League. Feyenoord, Vitesse, FC Utrecht uitgeschakeld. En Ajax hoeft alleen maar een paakje te winnen van Barcelona, AC Milan en Celtic om door te gaan in de Champions League. Ja. Kortom, voor een vrolijke kijk op de toekomst. Surf naar de gids .fm. AZ tegen Artromitos. Het restant van die wedstrijd en Andy Houtkamp volgt. Ja, in, in, de Alk in de Alkmaar. Ik wilde zeggen Alkmaar de Hout, maar dat is uh, het verleden. Uh, nu in het uh, aanvalstadion moest er nog 31 minuten gespeeld worden nadat er gisteravond een brandje was ontstaan in. Uh... Uh, de uh, in het Alkmaarder stadion nu een overtreding op een uh, AZ'er. Het staat nog altijd 1-0 voor Atromitos Maar dat is goed voor AZ, want AZ heeft uit met 3-1 gewonnen. Dus er moet nog uh, aardig wat gebeuren, wil AZ nog in de problemen komen. Maar dat zou zomaar kunnen als de Grieken snel scoren. Het staat dus uh, 1-0 voor de Grieken. Uh, we hebben 7,5 minuut gespeeld van de 31 die er nog stonden. Dus uh, AZ zit dicht bij de, uh, ja, zeg maar de poolfase van de Europa League. gaan blussen bij je, Andy. Ja, ja. En ik kan goed spugen. Feyenoord verloor ook thuis tegen Koeman Krasnodar... nadat ze eerst de uittal hadden verloren met 1-0. PSV ging ten onder in Milaan tegen AC Milan. Vitesse bleek te klein voor het Roemeense Petrouloul... en Utrecht blamerde zich tegen de Luxemburgse voetbaldwerg die verdangen. AZ haalt het wel, dat weten we straks zeker... maar voor het Europese avontuur van Ajax moeten we vrezen. Ajax zit immers in een pool met Barcelona, AC Milan en Celtic. En met pijn in mijn hart zeg ik daarom... Nederlandse clubs zijn kansloos in Europa. Waar of niet waar? Dat is helaas de keiharde waarheid. Emiel Schelvis is sportjournalist en voetbalkenner. Emiel, goedemorgen. Een sombere conclusie. De laatste aansprekende Europese prestatie was die van PSV. Halve finale Champions League, ook alweer zo'n acht jaar geleden. Hoe lang moeten we wel wachten totdat zich zo'n succes weer voordoet, denk je? Ik denk dat we nog wel even moeten wachten... Tot in ieder geval de economische machines weer op een andere manier geordend gaan raken. En dan begrijp je wel wat ik bedoel. Dat het financial fair play dusdanige invloed gaat krijgen op de economische situatie bij de diverse clubs, in de diverse competities. Zodat Nederlandse talenten niet al op vroegtijdige leeftijd richting het buitenland verdwijnen. Want die, dat roomt onze competitie, hoe leuk en aardig die ook soms is om naar te kijken qua spanning, volledig af. Financial fair play, dat is dat de clubs niet meer met enorme schulden moeten voetballen. En, het, uh, en ja, in Engeland gebeurt dat nog wel. En in Spanje, met name Italië ook. Daar uh, staan enorme schulden staan er uit ja. bij de banken. En uh, de bedoeling is dat de UEFA, althans de FIFA, daar tegen maatregelen nemen. Zie je dat ook gaan gebeuren? Nou, het moet Gaan gebeuren. Want uh, als we heel eerlijk zijn, uh, juist nu hè, op, op de grens van de transfermarkt... Uh, morgenavond uh, 12 uur sluit die voor de Europese markt... Uh, ja, dan zien we een obscene bedrag wat voor Garrett Bale betaald gaat worden. Niet eens vind ik echt een absolute wereldverdette. Uh, even los daarvan of mensen dat soort bedragen waard kunnen zijn. Maar uh, de obsceniteit in het voetbal blijkt ondanks het feit dat uh, veel mensen... met name in Spanje ook in, in een grote mate van economische crisis verkeren... Maakt het echt van de gekke dat dit soort bedragen worden uitgegeven? 99 miljoen, hè? Ja, dit gaat echt helemaal nergens meer over. En uh, met andere woorden, dus we zijn het eigenlijk. Uh, sport maakt toch wel degelijk, hoewel ze soms denken van niet onderdeel uit van de gewone maatschappij. Uh, dit is maatschappelijk niet meer verantwoord. en, en Dus ook Europees, als we ervan uitgaan dat we echt uh, inderdaad in Europese termen mogen denken... en inderdaad een in één Europa willen vormen... dan moet daar eigenlijk uh, in zijn totaliteit tegen opgetreden worden. En hoezeer Blatter en Platini en al die mannetjes ook in eigen ivoren torens wonen... weten ze wel dat het, dat het onontkoombaar is dat ze op een gegeven moment hierop aangesproken... en uiteindelijk ook op verantwoording op moeten afleggen. Emiel, verliezen van een onbeduidende club als die verdangen. Zoals Utrecht deed, heeft daar natuurlijk helemaal niks mee te maken hè, met geld. Nee, maar wij zijn een beetje die verdangen geworden. Hè? Felix, ik bedoel, uh, ja, jij, jij zei zelf al, maar jij komt ook uh, uit de generatie dat we vooraan stonden in Europa, met de clubs en ook met het land. Ja. Hoewel, uh, hè, dat is nog, denk ik, het laatste wat we nog te bieden hebben. Wat die, al die voetballers die met een oranje paspoort in het buitenland spelen, die zullen er nog voor zorgen dat de aanwas van jongetjes die het leuk vinden om te voetballen, maar die het ook leuk vinden om te kijken naar sterren uit hun eigen land, hè, uit hun eigen omgeving, zeg maar. Waardoor het ook inspirerend is om, uh, om met dat voetballen bezig te zijn. En niet alleen maar dat het leuk is tegen het balletje te trappen, want dat geeft nog net die extra dimensie. Maar ja, de clubs kunnen dat al bijna niet meer bieden. Dus met andere woorden, ja, uh, uh, zolang uh, uh, wij inderdaad de, de Luxemburgers van, uh, van nu zijn geworden, ja, zal dat voorlopig niet aan de orde zijn en zal het dus echt uh, voor de KNVB ook echt twee voor twaalf zijn om daar uh, op goede manier op in te blijven haken, zodat uh, de aanwas van onderaf en uh, voetballetjes zie je nog steeds. Morgen begint het weer aan alle kanten, alle competities, zie je ziet alle velden in Nederland weer helemaal volstromen met allemaal jochies die het heerlijk vinden om te voetballen. Maar ja, in mijn jeugd kon ik kijken naar Cruyff en Van Hanegem, en, uh, en, en later als journalist had ik het geluk om de, de tijdperk Gulled uit van Basten van erbij mee te mogen maken. Deze jongetjes, die kennen dat allemaal niet. Die, die hebben die uitdagingen niet. Die, die, ja, die, die zullen uh, het moeten doen eigenlijk. Uh, hun, hun liefde ligt veel meer in, in de Messi's en de Ronaldo's als je ze, als je ze hoort uh, praten. En niet meer bij Nederlandse voetballers. Dus dat is best wel een, een schrikbarende ontwikkeling. Maar Emu heeft het in Nederland ook nu een beetje met een gebrek aan ambitie te maken. Ik hoorde namelijk Frank de Boer naar de loting zeggen dat Ajax in zijn pool voor de derde plaats gaat. Ja. Zodat ze in ieder geval de Europa League kunnen halen. De nee, derde dat, plaats. Dat, dat vind ik de ontwikkelingen. Ik weet wel dat Frank, ik ken hem een klein beetje inmiddels, na een jaartje of 15 uh, regelmatig uh, gesproken te hebben. Ik weet dat hij probeert van een realistisch beeld uit te gaan. En dat hij dan denkt van ja, met Celtic zal het om de derde plek gaan. Maar hij heeft natuurlijk AFC Milan gezien uh, tegen PSV. En dat heeft wel degelijk, ondanks het feit dat Milan over het geheel genomen natuurlijk wel de bovenliggende partij was, de meer professionele partij, de, de meer daadkrachtige partij als het ging om het benutten van kansen. Dat, dat Ajax natuurlijk over twee wedstrijden ook nog wel een kans tegen Milan heeft. Dus hij had best kunnen Zeggen, maar dat doet hij bewust niet. Waarschijnlijk om die lat, heb je, weer, de psychologie laag te houden. Van ja, weet je wel, we gaan voor de derde plek. En dan hoopt hij natuurlijk dat hij met uh, AC Milan om de tweede plek uh, kan gaan strijden en toch kan overwinteren. Maar ik moet wel zeggen, zij verkopen Eriksen uh, voor een, een, een leuk bedrag. Maar ja, aan de andere kant, het gebeurt twee dagen voordat de transferperiode afloopt. Hè. De, de, de, de transfer windows, als het zo mooi heet. En, en dat betekent dus dat, je, dat die mensen straks in de arena weer bij die drie thuiswedstrijden. Toch, hoe dan ook een kwalitatief minder elftal zullen zien. Uh, namens Ajax. Uh, en, en dus uh, kan een Real Madrid scenario, zoals de afgelopen jaren aan de orde is geweest... wel weer gerust uit de kast gehaald worden. Ja, ze zullen er een beetje voor joker bij zitten in die arena. In de hoop, hoop van, heeft Ajax een bijzondere dag? En kunnen ze dan toch nog ineens een AC Milan uh, gewoon wel verslaan? En Celtic moeten ze kunnen verslaan trouwens. Uh, en, en, ik ga ja, positief afsluiten, Emiel, want uh, er is mag? een doelpunt. Een doelpunt. in de Alkmaar de Hout aan ah, die het niet zullen zeggen, denk ik. <laughs> Het is 2-0 om positief te zijn. Nou, dus niet. Want Het is 2-0 geworden voor Atromitos FC. En nu wordt het gevaarlijk voor AZ, want AZ won uit. Met 3-1. En staat nu thuis met 2-0 achter. Betekent wel dat die drie uitgescoorde doelpunten nog in het voordeel zijn van AZ. En met deze stand is AZ door naar de volgende ronde. Maar mochten de Grieken tegen tien uh, AZ-spelers. Want gisteravond werd na een minuut al uh, een speler van AZ eruit gestuurd. Uh, mocht, uh, mochten de Grieken nog één doelpunt maken. Dan is het over voor AZ als AZ zelf niet scoort. En daar ziet het niet echt naar uit. Want AZ is de onderliggende partij. Het staat dus 2-0 voor Atromitos. We hebben nog te gaan. Een minuutje of 16, schat ik zo. En die komt zo bij je terug. Sportjournalist Emiel Schelvis, bedankt. We zijn benieuwd naar uw mening over het onderwerp... Eh, over de bewering dat het Nederlandse clubvoetbal kansloos is in Europa. U kunt reageren op onze Facebookpagina. Ja, nou, Weet u nog, die mega-orde voor IAC Meerwede, Zes schepen bouwen voor Brazilië. En dan zou je denken, kat in het bakje in deze tijd van hoge werkloosheid. De scheepsbouwer heeft het dan gewoon voor het uitkiezen. Maar zo is het niet. Er is te weinig gekwalificeerd personeel te vinden in Nederland. En daardoor moeten ze over de landsgrenzen heen kijken... om alle extra arbeidsplaatsen te kunnen invullen. Maar dat komt op de werving Krimpen aan de IJssel niet als een verrassing... zo ondervond verslaggever Robert-Jan Boy. Als je hier in de grote hal komt... dan valt het oog allereerst op mannen in een overal... met een gele helm op. Die eventjes een beetje aan het, uh, aan het praten zijn... Ja, cool. Bij stukken enorme stukken staal. Ja, dat wel. Ja. En dan vraag ik je af, waar gaan die gesprekken over? Ja, of, of dat het wel goed komt. <laughs> of het wel goed komt. Ja. Wat goed komt? Dat het recht wordt. Wij, wij zijn al nou aan het recht stoken, dus, uh... Aan het wat met te doen? Aan het recht stoken. Aan het recht stoken? Zo noemen ze dat dan. Wat is dat precies? Dat is met een brander uh, over de las heen gaan. Om, uh, om, om de warmte erin te brengen. En dat je dan krimpt. Ja. En zodoende wordt de andere kant... Uh, wel langer of deze wat korter. Als je hier voor het eerst komt... Kijk, u bent het gewend, nou, dan kijk je een beetje raar. Ja, misschien jongen, jongen, jonge, wat is dit een enorme hal. Dat wel. En in het begin denk je, van heden staan de stijger daar... in een reusachtige stijger en dan kijk je verder... en dan blijkt achter die stijger... een, een liggen, ja. enorm rood-wit schip te liggen. Ongelooflijk, daar bent u mee bezig? Daar, eh, normaal gesproken ben ik daar mee bezig. Maar nu moest ik eventjes eh, met een luikrecht maken... Ja. Dat is voor het schip buiten. Meneer Van der Sluis, ja. directeur personeelszaken. Ja. Wist u dit allemaal? Nou. Het vaktechnische gedeelte wat deze mannen beheerst... dat is, dat is waar zij voor opgeleid zijn en waar deze meneer jarenlang ervaring mee heeft. Ja. Naast een aantal andere, andere vakgebieden die hij beheerst. Ja. Ja, zo gebeurt er heel veel techniek rond een schip. Maar ja. even, want kijk, we zien hier nu de schepen in Wording. Ja. De, de pijpen leggen, ze noemen allemaal op. Biedwerkgelegenheid. Ja. Maar je komt Alles, mensen tekort. Ze zijn er niet in Nederland. Onze, onze werknemers op onze payroll, ja. Ja, die in Nederlandse bedrijven bij ons in dienst zijn, dat is voor 90% is dat Nederlandse nationaliteit. Maar, je ziet heel veel mensen die wij extra inlenen, ja. dat dat gewoon niet meer voorhanden is. In huren bedoelt u? Die huren wij ja. in. Ja. Ja, en je ziet dat dat met name veel vakmanschap is uit andere Europese landen die hier gewoon werken. Want dat, en dat vak... is in de ja. hele maritieme keten. En dat is niet in Nederland meer te vinden, dat vakmanschap? En die hoeveelheden zijn in Nederland niet meer te vinden. Op welk vakmanschap gaat het dan? Dan praat je over lasttechniek, bankwerken, maar ook op hbo en academisch niveau... op het gebied van engineering, in de hele verkoopondersteuning... in de productieaansturing, de planning. Hier komt juist de meneer uit een soort stalen grot gekomen, ja, gekropen. <laughs> ja. Ja, ik noem het maar even zo. Dat noemen ze de boegschroefsectie. Oh, de boegschroefsectie ja, van de 29. Leuk werk allemaal. Ik, ik vind het nog steeds leuk werk. Ik doe het al uh, bijna 35 jaar. Dus, uh, ja. dus ik, ik heb het nog steeds naar mijn zin. Ik ben er speciaal daarvoor teruggekomen. En uh, teruggehaald, laten het zo zeggen, om hier de boel weer op te starten. En ik heb het nog steeds heel goed naar mijn zin. Maar men schreeuwt om uh, meer Nederlandse werknemers in. Nou, oh, ik heb ooit wel eens begrepen dat ze naar 50-50 willen, maar daar is eigenlijk... 50-50, willen. Ja, 50-50 mensen. In principe, dat was, dat was de opzet. Dus je er buitenland en mensen? uit Nederland? Uh... Ja, om het samen te voegen. 50-50, Nederlanders en, en, en, en buitenlandse omdat, kan, om dat, omdat het toch goedkoper is? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Daar ga ik niet over. Ik doe mijn werk en uh, dat financiële gedeelte laat ik aan het bedrijf over. Kijk, voor mij is de IRC... ISA... Dat is goedkoper, hoor. Meneer van der Sluis, die uh, wil tussen nee, de kopen. Nee, nee, nee, nee, dat is echt niet goedkoper. Nee. nee. En we zullen, laten we zeggen, als je ziet... We betalen gewoon conform uh, wet- en regelgeving, conform ja. CO. Dus ik maak ja. geen onderscheid tussen Nederlander of niet Nederlander. Ja. Het gaat erom, wat is het aanbod? Juist. En dan kun je wel een streven hebben dat je daar een balans in wil hebben. Ja. Maar ja, uh, wij kunnen niet op voorhand allemaal voorspellen... hoeveel werk wij in huis hebben ja. of zullen krijgen... Ja. We hebben natuurlijk uh, wat, uh, wat meer magere jaren. We hebben jaren dat we heel veel werk hebben. Okay, dat dat, dat, uh, dat moet ik dan herkennen. We hebben, een ze, we hebben zeven, vette jaren, zeven magere jaren gehad. Dus ja. en dan, ja, dan ben je altijd blij dat er weer werk bij komt. En nou, is er in die mega-orde. Ja, en maar, uh, juist. En, en, dus en we is op het juiste moment. En, en, nou, nou, klopt. Ja, even kort, wat is dan de oproep? Aan de mensen die luisteren van u. Uw... Kies techniek. Technische opleidingen hebben een toekomst. Technisch werk heeft een toekomst, technisch werk is zekerheid en een goed inkomen. Daar sta ik helemaal achter, zeker weten. Ik kom zelf uit uh, opleiding van, op, op, uit metaal en uh, een breed scala van, uh, van werk, ja. opleidingen. Ja. En uh, ja, dat is toch de toekomst. Alleen ik denk dat het, dat het in Nederland een klein beetje allemaal op de achtergrond, uh, ik zeg, ik ben op de LTS begonnen. Ja. En zo gegroeid in mijn vak. Ja. En die, die, die schakel is er tussenuit. ja. ja. Mag ik je vragen, wat is, uh, hoeveel mannen stuur jij nu aan? Ik stuur het nu uh, tussen de 25 en 30 mannen. Ja. Met, met nog mijn baas daarboven. Ja. Maar we doen met z'n 25 man, doen we uh, ze, ze, ze geven we die uh, werken en die sturen we ook. Uh, en dat maakt niet uit wie het zijn. Het zijn ja. Polen, het zijn Tsjechen, het, het zijn Nederlanders. En dat gaat allemaal in een goede manier hier ook. Dat is, uh... ja. Terug naar de pijpenlegger. Of naar de boekschroefsectie. Uh, uh, uh, boekschroefsectie, uh, Bo boekschroef ja. En dat is uh, gewoon een, een uh, magnif magnifiek stukje staal, uh, werk voor, voor wat de mensen hier leveren, echt. En, ja. Ja, wat, het, we willen graag steeds sneller bouwen en, dat, en, dat, en, dat, en dat, daar gaan we voor. Want dat geeft ons werk, salaris en het geeft uh, je voldoening in je vak. Ja, zo werken, voldoening, passie, ja. bouw de vaart. Ja, Ik dankjewel techniek is dus de boodschap van directeur personeelszaken van de Sluis van IHC Merwede. Zonder goede opleiding kun je het wel schudden in de boegschroefsectie. AZ speelt voor een ticket in de Europa League. AZ tegen Atromitos. En er is een gevaarlijke tussenstand. 0-2 en die houdt zo, dat kun je wel zeggen. Want het ziet er echt somber uit. hoor. De Grieken zijn steeds gevaarlijk. Net bijna de 3-0. En dat betekent, zou betekenen dat de Grieken door zijn. Nou, nu heeft AZ eindelijk de bal. Nog een kleine 10 minuten te gaan in deze wedstrijd. Nog één doelpunt en AZ ligt eruit. En dat zou een bijzondere tegenvaller zijn. Nadat er zo knap uit in Griekenland dus met 3-1 werd gewonnen. Zover is het nog niet. Maar de Grieken zijn weer in de aanval. Gevaarlijk. Bal wordt voor het doel gegeven. En dan wel gekopt, maar in de armen van keeper Esteban. nog een minuutje of acht, negen is het billenknijpen voor Alkmaar. Want AZ staat met 2-0 achter tegen Atromitos. De Gids. Het Britse parlement is tegen militaire acties tegen Syrië. Ondertussen wacht de internationale gemeenschap nog op de bevindingen van een VN-missie... die de inzet van chemische wapens in Syrië onderzoekt. Hoe nu verder? Dat bespreek ik met Pieter Feit, onze schaduwminister van Buitenlandse Zaken... maar vooral ook topdiplomaat die in verschillende crisisgebieden heeft gewerkt. Denk aan bijvoorbeeld Joegoslavië, Atje en Irak. Goedemorgen, meneer Feit. Goedemorgen. De Britten zijn dus tegen een eventueel ingrijpen. Wat betekent dit voor een militaire actie in Syrië? Nou, het heeft mij uh, natuurlijk teleurgesteld. Een beetje verbaasd, want je ziet dat die ervaring uit 2003, toen een aanval werd gericht op Irak... met ook met het argument van voorraden chemische wapens... dat dat nog steeds leeft en dat die onduidelijkheid die er toen bestond... dat dat nu nog steeds wordt aangevoerd als een reden... dat we natuurlijk veel voorzichtiger moeten Over zijn. Over verkeerde informatieverschaffing destijds, destijds. Ja, dus dat is, dat is duidelijk en, en, en redelijk. Waar het nu om gaat, is de vraag of de Amerikanen eh, eigenmachtig alleen eh, verder gaan. Of er nog een coalitie wordt gevormd met andere bondgenoten. We weten dat Frankrijk ook bereid is. Misschien Turkije. Turkije wil graag. Misschien één of twee landen uit de regio. Eh, Saudi, eh, Qatar... Uh, maar daar blijft het dan een beetje bij als, uh, als, als de Britten afhaken. Ik weet niet zeker of dat het geval is. Uh, er is nog een mogelijkheid dat er opnieuw een stemming in het lagerhuis komt volgende week. Nadat de rapporten van de inspecteurs uh, bekend zijn gemaakt. Uh, president Obama zegt in ieder geval dat de Britten blijven adviseren richting de Verenigde Staten. Dus wat hij daar nou precies mee bedoelt. Nou, ik heb, ik heb de Engelse tekst gezien. Het was het woord consulting. En dat is iets anders dan adviseren. Dat is overleggen. Oké. Okay. President Obama sprak over een gelimiteerde en op maat gesneden aanpak bij een eventuele aanval. Moet ik me daarbij voorstellen dat de status quo tussen Assad en de oppositie wordt hersteld? Mijn, mijn zo, voor zover ik het begrijp, gaat het om een geproportioneerde aanval die uh, los staat van uh, het strijdtoneel tussen Assad en de rebellen, die ook niet beoogt om. Uh, dat uh, uh, te beïnvloeden en ook niet om regime change... dus het uh, uit de macht uh, werken van Assad te bewerkstelligen. Dus het is een, een heel beperkte, misschien een eenmalige operatie... om uh, verder uh, gebruik van chemische wapens door Assad af te schrikken. Maar nu zijn de rebellen ook in het bezit naar het schijnt van chemische wapens. Ze hebben althans één of twee opslagplaatsen weten te veroveren. Weet u er iets van? Weet ik niet van. We weten ook niet precies uh, wat de inlichtingendiensten uh, uitgevonden hebben. Het belangrijkste is dat we natuurlijk de rapporten van de inspecteurs... Uh, straks uh, uh, kunnen, kunnen uh, uh, leren en, uh, en dat we daar conclusies uit kunnen trekken. Ik heb gisteravond heb ik wel gezien dat er een aanval met fosfor of met napalm... is uh, uitgevoerd op een school in, uh, in, uh, in Syrië. Uh, met, met ellendige uh, consequenties. Ja. En ik moet zeggen, die beelden waren afschuwelijk. Dus de VS neemt het voortouw. Als het uh, tot actie komt, uh, moeten we niet meer verwachten van de Arabische wereld? U noemde slechts twee landen uit de Arabische wereld. Nee, het, is, uh, het was natuurlijk de hoop dat de hele Arabische Liga uh, steun zou verlenen, Maar nabuurlanden zoals Jordanië en, um, en uh, Libanon waar grote aantallen vluchtelingen zijn uh, terecht te komen, die haken af. En die begrijpen natuurlijk uh, dat ze in de eerste lijn van uh, mogelijke tegenacties van Assad liggen. Dus deze acties moeten geen doorslaggevend effect geven in de burgeroorlog die daar plaatsvindt. Wat is dan het plan op lange termijn? Doormodderen en de Syriërs aan een lot overlaten? Ik geloof dat uh, Washington, Londen, uh, het Westen nog steeds wil blijven uh, doorwerken op basis van een uh, onderhandelde uh, oplossing voor het conflict. Daar is ook nog steeds overleg over met, met de Russen. Dus dat betekent dat er een conferentie in Geneve zou moeten uh, worden geopend, zo snel mogelijk. En dat dat zou moeten leiden tot een vredesakkoord tussen Assad en, uh, en de rebellen en een staakt het vuren. En dan zou dat kunnen betekenen dat Assad ook gedwongen wordt om in Geneve samen met de oppositiepartijen te gaan onderhandelen over de toekomst van Syrië. En liggen er in deze fase van het conflict al scenario's klaar over hoe dat land weer opgebouwd moet worden? Of denkt niemand nog zo ver vooruit? Nou, dat denk ik wel. Ik denk zeker dat de scenario's klaar liggen. Het zijn generieke scenario's. We hebben lessen geleerd uit uh, andere situaties. Uh, te beginnen met Bosnië in de jaren negentig. Irak zelf. Uh, en de bedoeling is dat de Verenigde Naties uh, het voortouw nemen... Uh, en ook de legitimiteit verschaffen, de rechtsbasis... voor een internationale aanwezigheid... om een vredesplan in Syrië uit te voeren... En dan Dat zouden er vredestroepen moeten komen van de VN? Vredestroepen is, is misschien een onderdeel. Maar het gaat natuurlijk om de stabilisering. Maar ook de wederopbouw van Syrië. Uh, het land moet bij elkaar blijven. Um, en dit zijn allemaal scenario's die uh, waarschijnlijk uh, niet helemaal realistisch zijn. Maar uh, er is natuurlijk wel... Uh, een inzicht in welke organisaties hierbij betrokken kunnen worden. Dus ik noemde al de Verenigde Naties als, als de, de leidende, overkoepelende instantie. Ja. Maar de Europese Unie kan een rol spelen. Uh, misschien kan de NAVO meehelpen, uh, de Wereldbank. Uh, dus er zijn verschillende organisaties die in dit soort situaties... na een conflict uh, ervaring hebben met wederopbouw, het herstel van de rechtsstaat privatisering, het, het weer aan de gang brengen van de economie. Gaat dat wel bij een land dat zo in puin ligt? Dat zoveel slachtoffers heeft gekend, zoveel vluchtelingen over de grens? Natuurlijk. Uh, Syrië zal waarschijnlijk uh, meer risico's en, en meer uitdagingen bieden... Dan, dan wat we eerder hebben meegemaakt. En u noemde zelf al de, de vluchtelingen. Dus je praat over honderdduizenden mensen die moeten kunnen terugkeren. Ook daar heeft de Verenigde Naties en de vluchtelingenorganisatie, UNHCR, heeft daar de ervaring in. Dus er moet enorm veel werk worden verricht. Maar het belangrijkste is dat er uh, bereidheid moet zijn... Aan, aan de kant van Assad om de macht te delen met, met, met de rebellen. Kan Nederland erin nog een rol spelen in die opbouw van Syrië? Ik zou het zeker hopen. Ik geloof niet dat Nederland betrokken zal zijn... bij, bij enige uh, militaire uh, in, militair ingrijpen nu vanwege de chemische wapensaanval. Dat verwacht u niet, alleen politieke steun wellicht? Nou, ik denk het wel. Ja, en wat, wat zou Nederland dan kunnen doen op het moment dat het in Syrië eindelijk is beslicht? Nou, Nederland heeft vaker dit soort situaties actief meegedaan. Uh, onze uh, ontwikkelingssamenwerkingsbegroting biedt daar ruimte voor. Uh, we kunnen misschien ook uh, militairen of uh, civiele experts uh, inzetten... zoals uh, bij het versterken van de rechtsstaat, uh, het aanbieden van rechters, uh, uh, aanklagers, uh, politie... Uh, dat zijn allemaal bijdragen die we eerder hebben verricht. En daar zijn we goed in. Pieter Feit, onze schaduwminister van Buitenlandse Zaken... maar vooral ook topdiplomaat. Hartelijk dank voor uw komst en graag tot de volgende keer. Dank u zeer. De laatste minuut van AZ tegen Artromitos. Gaat AZ het redden en die houtkamp? Oh, oh, als het dat lukt dan is het wel heel moeizaam hoor. Net nog een enorme knal op de paal bij Esteban. En nu zijn de Grieken weer gevaarlijk. Schot van heel ver, maar dat gaat een endna langs het doel van AZ. Maar oh, oh, oh, wat komt AZ goed weg als ze naar de poolfase komen. Van de Europa League. Want 3-1 uit winnen. En dan thuis met 10 man in de laatste nou, 15, 20 minuten zoveel kansen tegenkrijgen. Dan, dan kruip je echt door het oog van de naald. Esteban gaat het nog een keer proberen. Veel publiek overigens hier in het stadion op deze vrijdagochtend. Ik denk dat het ziekteverzuim redelijk hoog is uh, uh, op deze vrijdag. Maar uh, ik schat dat zo'n 6-7 mensen hier toch naar het stadion zijn gekomen om dat laatste half uurtje mee te maken. AZ in balbezit. En uh, slecht in balbezit, want de bal wordt zomaar ingeleverd. Uh, in precies 90 minuten hebben we erop zitten. en We krijgen er 1 minuut bij. 1 minuut is uh, ingegaan. Dan gaat de speler van de Grieken liggen. Krijgt geen vrije trap. Dat is maar goed ook, want het was in het strasschopgebied. En dan gaat AZ eruit komen met Johansson aan de rechterkant. En dan gaat AZ zo goed als zeker nu toch wel in die... Uh... Balletjes komen die getrokken gaan worden vanmiddag in Monaco voor de poolfase van de Europa League. De Grieken die hier vlakbij mij zitten, die zijn heel boos omdat er gefloten is tegen de Grieken. En er wel een inworp is voor AZ. De Grieken die werkelijk dachten dat ze er waren toen er een enorme knal op de paal kwam. Buiten bereik van Esteban de keeper. Maar nu is AZ dus toch veilig omdat het 2-0 staat. En die 3-1 in het voordeel van AZ die uitwedstrijd telt. Balbezit nog één keer. ...voor de Grieken. De slotseconde van deze wedstrijd op deze vrijdagochtend gaat de aanvoerder maar eens aan de loop. Speelt de bal naar de linkerkant en daar zit uitstekend Berens tussen... ...die ervoor zorgt dat AZ ook nog in balbezit komt... ...omdat hij de bal via een tegenstander over de zijlijn speelt. En dan zal er een zucht van verlichting geslaagd worden door AZ. Ik zie Ernest Stewart, de technisch directeur, die loopt maar heen en weer achter mij. want Die heeft het niet meer van de spanning en dat kan ik me voorstellen... ...want het is spannend gebleven tot de laatste seconde. En nu... Fluit die af de scheidsrechter, scheidsrechter uh, Gauthier uit Frankrijk. En is er echt enorme opluchting bij AZ. Want AZ verliest dan wel met 2-0, maar gaat door in de Europa League. Dit is 2 over half 12. Jan van de Putten met het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Amerika Movil houdt zich niet aan de gebruiken en regels die in Nederland gelden bij een overname. Dat zegt Jacques Schraven, voorzitter van de stichting, die de overname van KPN blokkeert. Het Mexicaanse bedrijf had veel problemen kunnen wegnemen door eerst met het KPN-bestuur te onderhandelen en pas daarna in een bot te komen, zegt Schraven in een persconferentie. Het onderzoek van VN-wapendeskundigen in Syrië is vertraagd. Ze vertrokken vanochtend in konvooi bij hun hotel in Damaskus, maar ze kwamen even later terug. Het is onduidelijk waarom en onduidelijk ook of ze vandaag toch nog op pad gaan. De VN ging ervan uit dat de deskundigen hun onderzoek vandaag zouden afronden en dat ze daarna duidelijkheid kunnen verschaffen over het gebruik van gifgas door het Syrische regime. In de eerste helft van dit jaar is het aantal mensen met een bijstandsuitkering... met ruim 21.000, toegenomen tot 400.000. Die groei is groter dan in heel 2012. CBS zegt dat die sterke groei in het beeld past van een verslechterende arbeidsmarkt. En dat zijn de hoofdpunten. John Bakker, vanuit Den Haag met de files. En dat zijn er drie, om precies te zijn. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij knoop het Velzen, vijf kilometer. Ligt nog steeds een lading gipsplaten op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht... Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Zaandam. Door de file loopt het ook vast op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen... bij Knopend Velzen 3 kilometer en op de N9 vanuit Den Helden naar Alkmaar, bij de Alfred Egmond 4 kilometer. Dit is met Felix Burders. Zometeen 1 euro extra op de rekening voor de bank. Bob Sieger met Stil De Seem. Met een oude liedje van Bob Sieger. En als je mij vraagt hoe oud, dan zeg ik 35 jaar. De Gids. Een euro extra bovenop de rekening. Vanaf vandaag zullen 15 restaurants in Arnhem geld inzamelen... voor de lokale voedselbanken. Nu meer mensen in Nederland een beroep doen op die voedselbanken... is er ook meer geld nodig voor bijvoorbeeld transport en koeling. Maar zomaar een euro extra in rekening brengen... Kan dat wel? Initiatiefnemer Job van Doorn van Stichting 1 voor Voedsel is aan de telefoon. Meneer Van Doorn, goedemorgen. Goedemorgen. Kan dat wel? Nee, het is niet zomaar in rekening brengen. Uh, op tafel staat een kaartje bij de deelnemende restaurants. Daarin wordt de actie uitgelegd, uh, vooral de nood bij de voedselbanken. Voedselbanken zijn vrijwilligersorganisaties. Uh, uh, uh, daar zijn geen betaalde krachten. Uh, er is heel veel behoefte aan geld voor koeling, transport... en eigenlijk alles rondom het voedsel zelf. Uh, er is ook steeds meer vraag naar, uh, naar voedsel en voedselbanken. Uh, en uh, wij proberen ze te helpen op deze manier. Uh, de restaurants die meewerken, daar ligt informatie... staat een kaartje op tafel waar de actie wordt uitgelegd. En mensen uh, geven vrijwillig een euro of soms meer. Uh, uh, maar als mensen dat niet willen, dan betalen ze die euro natuurlijk niet. En hoe zit het dan met de fooi voor, voor het bedienend personeel? Wordt dat niet minder? Nou, dit is een beproefd concept in het buitenland. We weten uit Londen, waar het heel goed draait, en in Zuid-Afrika of voor een ander doel, dat dat niet ten koste gaat van de fooi. Helemaal niet, zelfs. Komt het idee ook daar vandaan? Daar kwam het idee vandaan. Uh, ik heb het uh, uh, voor dit gezien samen met een van de andere stichtingsgenoten, want we hebben een aparte stichting opgericht samen met de voedselbanken, om dit initiatief te lanceren. Uh, een van de medebestuursleden uh, uh, heeft het gezien in Zuid-Afrika. heeft het bestudeerd. Ze zijn erin gebroken en vonden dit een prachtig idee om, uh, om te introduceren bij, uh, bij de voedselbank in Nederland. Uh, uh, omdat daar de nood zo groot is. En over de vraag naar voedsel wordt alleen maar groter op dit moment in Nederland. En het aantal cliënten stijgt er ook. Dus ja, daar is, dat is echt een heel goed doel. Uh, om dit in Nederland uh, hieruit te verbinden. Enig idee hoeveel geld er nodig is dan bij die voedselbanker? Nou, dat gaat structureel, zeg maar, dus jaarlijks gaat dat wel over een paar miljoen. Uh, en op dit moment uh, proberen de individuele voedselbanken en voedselbanken Nederland, de, de, zeg maar de, de, de koepel erboven, proberen dat iedere keer ad hoc te krijgen. Dus iedere keer weer opnieuw via kleine campagnes, uh, door verzoeken neer te leggen bij vermogensfondsen en stichtingen en dergelijke. Uh, en dat is iedere keer ad hoc als er weer een probleem is. Uh, maar voor de voedselveiligheid zou het goed zijn om dat wat structureler op te lossen en ik bedoel met voedselveiligheid. Koelingen, betere koelingen moeten hebben in alle voedselbanken. om de, het, vo, het voedsel wat ze verzamelen goed te kunnen bewaren. Eh, zodat eh, goed bewaard wordt ook die voedselveiligheid. Nou, daarvoor is eigenlijk veel meer geld nodig dan wat ze iedere keer al wat verzamelen. En dit, wij willen dit landelijk uitrollen. In Arnhem vindt natuurlijk nu al een succes te worden. Eh, met 15 restaurants. En als het landelijk wordt uitgerold, dan hopen wij daarmee een flink deel van dat geld wat ze nodig hebben te kunnen verzamelen. En ik moet het in deze week nog maar eens extra vragen. hoe zit het met de strijkstok? Heel terecht, hele terechte vraag. Geen strijdstok. Uh, wij als bestuur van de stichting 1 voor voedsel... want zo heet de actie 1 voor voedsel. 1 euro voor voedsel, eh, zomaar zeg eten voor eten. Uh, wij van de stichting 1 voor voedsel... de is onbezorgd. Wij krijgen niet eens een onkostenvergoeding. Uh, en terecht zou ik bijna zeggen... want we doen dit voor het goede doel. Uh, overigens ben ik zelf... ...van beroep professionele fondsen werven. Maar dit doe ik dus allemaal uh, gratis en voor niks. We hebben als stichting wel uh, natuurlijk ook kosten te maken. Uh, uh, er is één persoon die uh, betaald wordt voor een niksantwoord op de week... ...om dit uit te rollen uh, uh, en te organiseren. We hebben natuurlijk communicatiematerialen. Maar alle kosten die we maken zijn allemaal gesponsord... ...door bedrijven, door een paar stichtingen. En zo willen we dat in de toekomst ook blijven doen. Dus wij garanderen dat 100% van die ingezamelde gelden ook naar... Banken direct naar de voedselbank gaan. Initiatiefnemer Job van Doorn van de Stichting 1 voor Voedsel. Succes. Ja, dank. De GIT.fm Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie werd gisteren verkozen... tot de winnaar van de Big Brother Awards. Een jaarlijkse prijs voor de grofste privacy-schenders. Voer voor gesprekstof met internetdeskundige Francisco Vignola. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Opstelten heeft die award gewonnen. Terecht... Uh, ja, opstelde wint zo'n award altijd terecht. Het is wel zo, het was een publieksprijs uh, die kon toegekend worden. Dus je had de keuze uit uh, de andere twee kandidaten. Zijn maar even ontschoten. Uh, maar er werd geen stijl, had hem als favoriete subject ge, ge, genomineerd. Dat betekent dat als je op internet stemt, dan zo'n grote website zegt je moet daarop stemmen. Dan doen mensen die dat lezen, die doen dat en dan wint zo iemand. Dus het is niet zo dat de het publiek, hè, een deel van het publiek, heeft hem tot nu Maar schendt hij inderdaad de privacy op alle mogelijke manieren? Ja, nou ja, hij is nogal drastisch. Hij heeft beroemd bijvoorbeeld natuurlijk zijn voorstel om meer drones in te zetten. Ja. Alsof wij hier in, de, in Pakistan in de, BK van, of in de in Pakistan wonen. En wij de Taliban zijn. Um, wat wel aardig was, vond ik, en toch weer een slimme zet van hem, is dat hij er met een filmpje op reageerde: waarin hij zei van ja. Ik wist natuurlijk al dat ik deze prijs ging krijgen. <laughs> Want dat had mijn drone mij verteld. Dus uh, hij, pakte dat, hij pakte dat wel weer aardig op. Wat ik zelf vond is veel interessanter... was uh, dat de prijs van de uh, Bits of Freedom... die de prijs organiseert zelf. Uh, de expertprijs, die ging naar de Belastingdienst. En de Belastingdienst die doet ook rare dingen. Die... Uh, uh, vraagt bijvoorbeeld bij parkeergarages... Uh, kentekens op van mensen die daar hun auto parkeren... om te zien of ze uh, misschien hun leaseauto... stiekem voor privégebruik uh, uh, inzetten. En daar moet je dan meer belasting over betalen. Hoe weten ze dat nou, joh? als ik mijn auto terug in de parkeergarage zet? Nou ja, dat wordt ik... toch met camera's gescand. Ja, maar hoe weten ze dan of ik daar privé ben dan wel zakelijk? Nou, als je kan, jij moet bijhouden in een, in een boekje welke ritten je maakt. En dan kunnen ze zien of dat klopt. Uh, dat er is een... Uh, Oh, maar, wat, maar waar het om gaat is dat er eigenlijk altijd, hè, als je hierop nagaat, betekent dat er eigenlijk altijd... een belastinginspecteur op je achterbank zit. En is dat nou iets wat we willen? En daar is eigenlijk misschien wel uh, de kwestie waar het allemaal om gaat met privacy. Willen we dit nou eigenlijk allemaal wel? En in dat verband is misschien wel aardig. wel de van de week, uh, op Joop, op, gisteren een stuk van Ancilla Tilia, uh, de, de presentatrice, Playboy-model. Die ook een ambassadeur is op het gebied van privacy. En die legt dat in dat stuk heel erg goed uit. Ik vind dat er in Nederland een slechte discussie over privacy wordt gevoerd. Of meestal niet. En zij legt uit waarom dat nou zo belangrijk is. Belangrijk is omdat dingen zo sluipend gaan. Weet je Zij noemt het voorbeeld van het betalen met contant geld wordt afgeschaft. Nou, contant geld is anoniem. Niemand, als, jij, als ik jou een tientje geef, kan niemand meer achterhalen dat dat van mij komt. Pinnen is niet anoniem. En vervolgens zie je dat winkels dan ja, beloningen geven aan mensen... die eh, eh, bonuskaarten aanschaffen. Bijvoorbeeld. En als je de bonuskaart koppelt aan je pinpas, dan weet je alles van iemand. En dan in één keer ben je je privacy kwijt. En wat, wat, wat zeggen ze dan? Je krijgt korting. Zij zegt, het is geen korting. Je krijgt een boete als je je privacy wil bewaren. En dat vond ik een hele goede. Het zou slecht gaan met de autoverkoop. Niet zozeer vanwege de crisis, maar door internet. Ja. Jij bent internetdeskundige, dus hoe zit dat? Nou, één, de, in de Verenigde Staten neemt... Uh, de autoverkoop de auto af of het autobezit neemt af. Vooral onder jongeren, die zijn er niet meer in geïnteresseerd. En er zijn allerlei theorieën over dat de auto geen statussymbool meer is. Uh, dat, jongeren, uh, dat het te duur is. Dat het, sommigen zeggen ook oh, het is de economie. En anderen zeggen nee, het is ook uh, internet. Mensen zijn socialer geworden, uh, uh, vinden autorijden niet meer leuk... Uh, gaan op een andere manier met elkaar om. Shoppen bijvoorbeeld online, gaan minder naar de winkel... en hoeven dus niet, in de Verenigde Staten kom je zonder auto... kom je eigenlijk nergens, nee. maar dat hoeft ook niet meer... want ze kunnen meer online doen, dus ze hoeven zich minder te verplaatsen. En daardoor zou de auto ook wel eens... Uh, verminderd kunnen worden. Maar, maar er, zijn zijn nog andere, de... ja? er zijn nog andere dingen die minder worden door internet. Je zou kunnen zeggen, daar gaat het eigenlijk om. Door internet verandert ons gedrag. En een van de, op, in The Verge, een Amerikaans blad, Amerikaanse site... stond een interessant artikel van wat... een bewering, althans, even moeten kijken of die waar is. Wat is er verdwenen sinds de opkomst van internet... of aan het verdwijnen de seriemoordenaar? Oh? Huh? Ja. Um, dat is erg grappig. Dus de seriemoordenaar bleef dus een hoogtepunt in de jaren 80 en 90. En sinds de opkomst van internet... Is die aan het afnemen? Hij is al bijna weer op het niveau van de jaren 60 en daarvoor kwam die eigenlijk niet voor. En wat had de serie-moordenaar tot gevolg? Dat iedereen elkaar wantrouwde. Lifters, bijvoorbeeld lange liften. Vroeger liften mensen veel. Dat was in één keer afgelopen, want je kon wel vermoord worden. Terwijl het eigenlijk maar om een klein groepje moordenaars ging. En zegt ja, door internet en vooral door het sociale netwerk zie je dat mensen elkaar weer gaan vertrouwen. Weten dat, er, dat iedereen een spoor achterlaat. Het is bijna het tegenovergestelde van het privacyverhaal. En daardoor voelen mensen zich veiliger. Wat heeft president Assad te maken met Instagram? Dat is die app, die uh, gratis mobiele app om ja. digitale foto's of video's uit te wisselen. Nou, je kent het verschijnsel op sociale netwerken: dat mensen die doen, een beetje, dat doen we natuurlijk allemaal, alsof ja, we een geweldig leven hebben met uh, de fantastische cocktails en alleen maar lekker eten en uh, ja, een beetje je leven mooier voorstellen dan het is. Want dat zien je vrienden graag. Nou, ja. dat ja, kan je Facebook, ook zien. He, dat weet je. President Assad, Assad van uh, Syrië die doet dat ook een beetje op Instagram. Daar zet hij foto's. Wij kennen de beelden uit Syrië. Als je daar gaat kijken, zie je totaal andere beelden uit Syrië. Er is geen oorlog. Ja, hij komt af en toe wat soldaten mee. Maar het gaat er vooral over dat hij uh, tussen de mensen is die allemaal heel erg blij met hem zijn. Zijn vrouw die cadeautjes geeft. Uh, wat jeugdfoto's dat hij nog ergens aan het werk is. En uh, nergens is te zien dat er iets aan het land aan de hand is. Nieuws over chatten in de auto. Wat is er aan de hand? Ja, er is een Amerikaanse... Dat is, er, dat is wel interessant. In Nederland is er een, een campagne gestart nu na de zomer om het gebruik van de smartphone in de auto tegen te gaan. Hè, omdat, uh, ja, dat is gevaarlijk. Dat, uh, dat kost levens, wordt gezegd. En uh, uh, in de Verenigde Staten speelt dat ook. Uh, speelt het ook maar daar, uh, daar is nu een interessante uitspraak van een rechter in een zaak waarbij een vrachtwagenchauffeur een echtpaar heeft geschept wat op een motor reed. Terwijl die omdat hij aan het sms'en was. En daar is hij al een boete voor gekregen. Maar wat wilde zeiden zei: nee, we willen niet alleen dat hij bepoet wordt, maar ook zijn vriendin die met hem aan het sms'en was. Dus die moet ook gestraft worden. Want ja, daardoor is dat ongeluk gebeurd. Ja, en, want die vriendin werkt bij de Belastingdienst... en die weet nee, precies nee, nee, nee. waar Nou ja, Dat is een van de dat problemen die, de die erop staat. Ja. Maar het is interessant. Wat zei de rechter? Ja, als je met iemand chat die aan het rijden is... dan zit je, ja, je, eigenlijk, je, bij die, dan zit je eigenlijk bij die persoon in de auto. Ja, daar gaat het om. Kan je aantonen dat iemand wist dat hij aan het rijden was... En ben je toch blijven chatten. Dat is dan een beetje zeg maar de barman die door blijft schenken. Al weet je dat degene die achter de bar staat straal is. Dat mag niet. Nou, en dat gaat misschien hier ook voor gelden. Ik eh, voorspel dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is, Felix. Dus je komt volgende week weer even terug. Francisco van Jolen, internetdeskundige en eind- en hoofdredacteur... en wat al die smier van joop.nl. been here seven years U hebt er zonder twijfel herkend Amy Winehouse, met de debuut-single Stronger Than Me. De, de vakantie zit erop voor de meeste mensen. Tijd om na te genieten of om het vakantieleed te verwerken. Een paar duizend mensen komen thuis met wat minder leuke verhalen. Bijvoorbeeld door Autopech en de afhandeling daarvan. De meeste zijn verzekerd voor pechhulp op vakantie, zou je denken, en dan meteen ook vervangend vervoer als de reparatie te lang gaat duren, zou je denken. Autospecialist Wim Oudewering. goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er veel van die pechgevallen? Nou. Een paar duizend per jaar toch wel. En uh, de exacte cijfers uh, bestaan er niet zo van. Want uh, naast de ANWB heb je nog veel andere aanbieders... waar mensen zich kunnen verzekeren voor uh, vervangend vervoer... als ze pech onderweg hebben met auto's. Maar het gaat om behoorlijk aantal En zijn de verzekerden dan altijd verzekerd van de goede hulp? Uh, in principe zijn ze verzekerd van uh, dat vervangend vervoer. Dat krijgen ze ook wel. Uh, er zijn wat voorwaarden aan verbonden dat bijvoorbeeld een auto binnen 48 uur gerepareerd moet kunnen worden... dan krijg je geen vervangend vervoer. Gaat dat langer duren, dan krijg je het wel. Maar dan begint het, dan krijg je de afhandeling van dat hele proces. Wanneer begint dat 48 uur uh, ter, uh, tijdstip, wanneer begint dat te lopen? Op het moment dat de uh, garage de diagnose heeft gesteld... Uh, of op het moment dat je hem naar de garage brengt? Uh, op het moment dat je hem naar de garage brengt. Maar op zaterdagmorgen dan haalt de Franse pechdienst... die sleept jou van de snelweg... die zet hem bij de eerste de beste garage in de volgende dorp neer... En dan ben je maandagmorgen om 9 uur bij de eerste. En dan begint dat proces pas. Dus uiteindelijk komt het nog wel eens voor dat het langer duurt dan die 48 uur. Want ook als die 48 uur termijn verstreken zou zijn dan staat er niet meteen hetzelfde moment die auto voor jou gereed. Maar we betalen toch juist die tientallen euro's premie... zodat we zo goed mogelijk op vakantie kunnen. Ja, ja die, uh, die, die auto is er wel. Uh, maar ja, het, er zijn zoveel variabelen. Zoveel verschillende merken, modellen, uitvoeringen. Uh, de helft van de Nederlanders dan bij wijze van spreken met trekhaak. Dan moet net dat type met trekhaak er zijn. Uh, de ANWB die heeft een, een paar duizend auto's in, in een eigen vloot beschikbaar. Hoeveel zeggen ze in die concurrentieoverwegingen? Maar uh, ze hebben dus een grote vloot. En hebben ze de auto zelf niet, dan wordt die gehuurd in het land waar je de, je vakantie uh, hoopt te genieten. Om dan te zorgen dat je toch naar huis kan komen. Maar ja, Om nou net een, een Range Rover met een trekhaak en nog wat andere spullen, dat je precies dat exemplaar. Dan zou het ook kunnen zijn dat je een grote uh, Jeep Cherokee kan krijgen, bij wijze van spreken. Dat is vervangend vervoer als het soort auto waar je mee op reis bent. Maar toch kregen een paar mensen te horen, u bent wel verzekerd, maar de auto's zijn op. Uh, dat verhaal hebben we een paar keer gehoord en heb ik gecheckt bij de ANWB. En die zeggen: nee, dat is niet waar. Dat is wel waar. Ja, dat ontkent. Dat is natuurlijk het ene woord tegen het andere. Ja. Uh, uh, de, er is altijd wel een auto. Er is altijd überhaupt vervangend vervoer om thuis te komen. Uh, maar hetzelfde auto, dezelfde auto die maar jij hebt. Maar in hebt, deze regio zijn de auto's op. Dat kregen mensen te horen. Dan moeten toch ter plaatse bij de verhuurbedrijven auto's geregeld worden. En dat doet de AWB ook. Want ze hebben dus naast hun eigen vloot. Een, een, een netwerk van uh, autoverhuurbedrijven waar ze kunnen in. Dat zouden ze moeten doen, maar dat hebben ze kennelijk in dat geval niet gedaan. Dat hebben ze in kennelijk in dat geval dan nee. niet gedaan. Je hoort het vaak, je leest ook op, op internet uh, verschillende klachten toch wel op fora. Je hebt het over de ANWB verdurend, want het is de enige die met de cijfers op de proppen komt waarschijnlijk. Andere verzekeraars niet zo? Nou, het is zo dat uh, je hebt dus naast de ANWB uh, de BOVAG, uh, je hebt Achmea, je hebt Roetmobiel, Die hebben ook uh, dat soortzelfde uh, vervangend vervoerverzekeringen. Uh, uh, uh, maar de, bijna alle nieuwe auto's worden tegenwoordig afgeleverd met mobiliteitsgarantie. Uh, soms voor twee jaar, soms voor een onbeperkte tijdsduur als het wat duurdere merken zijn. En die hebben soortgelijke regelingen. Dat ook een auto binnen een bepaalde tijd gerepareerd moet kunnen worden. Of anders krijg je vervangend vervoer. Maar dan krijg je ook altijd het merk van jou, jouw eigen merk. zo zelde auto weer terug. Ja. Dat zit iets anders in elkaar. Hoewel de uitvoering ervan uh, in sommige gevallen. Bij Audi bijvoorbeeld ook via de ANWB wordt geregeld. Die dan zorgt dat de auto wordt opgehaald uh, gebracht En jouw auto weer wordt opgehaald. Ja, dat goed. krijg je natuurlijk ook. Zit je met een trabant in Frankrijk en heb je pech. En dan uh, krijg je geen vervangende trabant. Uh, dat is nou een van de dingen waar een vervangend vervoer wel eens een probleem kan worden. Ja. De, de anwb daar waren wat klachten over. Hoe zit het met andere verzekeraars? Zijn daar klachten over? Um, over de BOVAG heb ik ook wel wat gelezen... dat het niet zo soepel loopt. Uh, uh, aan de andere kant... Uh, Roetmobiel uh, heeft een wat kortere uh, zeg maar bedenktijd... voor de garage om een reparatietijd. 24 uur. uur. Ja, maar 24. Uh, Dat is wat korter. Uh, Achmea heeft uh, overigens ook... daar heb ik geen klachten over gelezen. Overigens wordt daar wel altijd gezegd van neem een creditcard mee. Want als je ter plaatse een auto moet huren... dan krijg je dat wel terug van je verzekering, van de, van de, van de reisverzekering. Maar de, de verhuurmaatschappij die zegt tot dat moment... ja, maar ik wil toch wel eventjes weten dat die auto betaald wordt. Dus altijd een creditcard bij je hebben om te zorgen dat je weg kan rijden. Want anders kan er een, nog een vertraging in komen weer. Ik heb dat zelf meegemaakt een paar jaar geleden ook. Uh, dat ik uh, s'avonds op een vrijdagavond in stromen de regen... in november een ernstig pechgeval had met een, uh, met een auto... wat een garantiegeval was. Ik werd snel geregeld. Maar ik was niet om uh, 11 uur thuis, maar om uh, 5 uur de volgende ochtend... Ja met de ADAC in Duitsland naar een eerstvolgende kleine stad. Daar stond een keurige auto voor me klaar... maar ik moest wel die creditkaart overleggen. En als dat s'avonds om 12 uur is of om één uur... en je hebt die creditcard niet, ja, dan is er nog niks vervangen. Hè? Maar je bent goed thuisgekomen. Ja, Alleen heb goed je je had beter een, een nachtje in een hotel kunnen liggen natuurlijk. In gezellig Duitsland. Je, je bost op vakantie tegen een boom, zie je dan in de reclame. En, en dan toet, toet en dan staat er onmiddellijk een vervangende auto voor je klaar. Maar zo is het in de zo praktijk is het niet. Dus niet. De, de, de uitvoering ervan uh, die kan uh, variabel zijn in de, in de tijd. Dankjewel. Autojournalist Wim Oudeweerling. Graag tot volgende week. Volgende week. Word fan van de gids.fm op Facebook. Surf naar de gids.fm en klik op de link. En op die manier kunt u dan ook mee discussiëren... over de onderwerpen die voorbij komen in dit programma. En u kunt ons bovendien volgen op Twitter. Niet alleen op Facebook dus, maar ook op Twitter. Dan de buis van vanavond. Om tien voor half vijf geeft Koos Postema op Nederland 1... in tv-wijzer kijktips voor de komende week. Dat is een jaloersmakend idee. Had ik ook wel gewild. Tips voor de hele week, tips voor de toekomst. Ik mag nooit verder kijken dan alleen vandaag. Om half acht wordt de finale gespeeld van de bureau Sportquiz op Nederland 3. En laat ik dat quizonderdeel nog net het minste vinden van het programma. Want die, die, die filmpjes en die interviews zijn oké. Okay. Die zijn soms prachtig, er zitten paaltjes tussen. Maar die vragen met sporters heeft een hoog Avro weekendquiz gehalten. Het culturele seizoen begint vandaag met een live-uitzending van de Uitmarkt 2013. Jurgen Rijman presenteert dat op Nederland 2 vanaf 10 over 9. Veel aanraders en tips voor films, theater, musicals en concerten. Het is natuurlijk veel leuker om zelf naar de Uitmarkt te gaan... en daar te kijken naar tips voor films, naar theatervoorstellingen... naar musicals, naar concerten en wat iets meer zijn. Bent u meer van het voetbal, dan is er om half negen op Nederland 3... de wedstrijd tussen Bayern München en Chelsea om de Europese Supercup. En let op, later op de avond, een samenvatting in Studio Sport... van de alombekende klassieker... Nak nek. Eigenlijk is de moraal van het verhaal, u ziet maar. Zometeen na het uitgebreide anime-journaal op deze zender... tussen 12 en kwart over 12 het programma Lunch met Guilaine Plag. Ze staan al klaar en ze gaat voor de microfoon zitten... om zo te gaan presenteren. U hoort haar goddelijke stem zometeen. Surf naar degids.fm. Prettig weekend. Zonder stilte kan ze niet. Kan ze niet schrijven, kan ze niet tekenen.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 Bij ons vindt u ruim 14.000 kantoorartikelen bij elkaar. Daarom bespaart u zoveel tijd. mkbkantoorartikelen.nl